dan was de kans groter geweest dat de man was gepakt. Dat heeft de operationeel directeur Rutte van Schiphol verklaard. De bodyscans zijn omstreden. Met de apparaten kunnen beveiligers dwars door de kleren van passagiers heen kijken. Schiphol heeft 17 van deze apparaten en gebruikt ze alleen als proef op vluchten uit Suriname. Europese regels verbieden luchthavens om alle controles met deze apparaten uit te voeren. De Europese Unie is ontsteld over Israëlische plannen om huizen in Oost-Jeruzalem te bouwen. Israël maakte vandaag bekend dat het daar 700 appartementen wil bouwen. EU-voorzitter Zweden noemt dat illegaal. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, maar die stap is internationaal nooit erkend. De Palestijnen zien Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van een Palestijnse staat. Ze willen pas verder met vredesbesprekingen als Israël stopt met het bouwen van huizen in het gebied. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn laat de pensioenen per 1 januari toch voor een deel meestijgen met de lonen. De pensioenen gaan per 1 januari met 0,72% omhoog. De gemiddelde loonstijging in de zorg- en welzijnsector komt uit op 2,85%. De pensioenen kunnen worden verhoogd omdat het pensioenfonds weer boven de wettelijk verplichte dekkingsgraad zit. De Voedsel- en Wareautoriteit heeft in mascara en eyeliners te hoge concentraties gevonden van kankerverwekkende stoffen. Het gaat om nitrosamine die ontstaan doordat bestanddelen in de oogmake-up met elkaar reageren. De kankerverwekkende stoffen zaten in 19 van de 103 onderzochte producten. De partijen zijn uit de handel genomen. Het weer vanavond ligt de vorst. Morgen op veel plaatsen sneeuw of natte sneeuw. Temperaturen liggen morgen net boven het vriespunt. Dit was het NOS.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 Esperando, esperando por el día. Que en mi Cuba otra vez se respire esperanza hermandad y alegría. Hay que pensar que lo pasando y quedai en el olvido ya no perdamos el tiempo con viejos Gloria, Estefan, een dame waar we al heel lang niets meer van gehoord hebben Maar ik heb begrepen dat ze toch weer heel voorzichtig bezig is met het maken van een nieuwe cd Misschien is het maar een fabeltje, maar ik hoop het wel hoor Want uh, het is een dame met een prachtige stem, prachtige teksten, zowel in het Engels als in het Spaans dus laat eens maar hopen dat ze binnenkort weer een keer tevoorschijn komt met een nieuwe cd. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Kon ik maar even bij je zijn. Dat was een hit uit 1991. En in 1992 deed hij het nog eens dunnetjes over met Blijf vannacht bij mij, Gordon. Grote ogen, keken. Onder mijn voeten vandaan Ik zocht naar haar vast Verloren in tijd En vond onzekerheid Al die keren Dat ik mij heb vergist heeft mijn verstand een stuk gevoel uitgewist Ik weet niet hoe, want het gebeurde te vlug, Maar toen ik jou zag staan Was mijn gevoel weer terug Blijf je vannacht bij mij Want voor je het weet is het Je zei, blijf je vannacht bij mij. Al die jaren, mezelf niet vertrouwd. Rondom mijn hart, heb ik een muurtje opgewaaid. Stevig genoeg dacht ik voor iedereen, maar toen ik jou zag staan, brak mijn hart er doorheen. Blijf je Blijf je vannacht bij mij? Geschreven door John Eubank. En dit is geschreven door Alison Moyet zelf. Ze was uh, van plan om in punkbandjes te spelen, maar... dat ging niet zo met, hè? Vandaar dit... Ah! Ja. 1981, toen was deze Alison Moyet van plan om zich aan te sluiten bij een aantal uh, punkbandjes en bluesgroepen. Maar een voormalig vriendje, schoolvriendje Vince Clark, die verliet de Mode en vroeg aan haar om uh, zullen we samen eens een plaat gaan maken onder de naam Jazoo. En de tweede al bracht de single Only You uit. En één groot succes naar het andere kwam en na en weer een Twee tal LP's, toen zei die Vince Clark van nou, ik hou het toch maar voor gezien hoor. En Alice Moyet Moyer, zij kon beginnen aan een solo carrière. Helaas duurde die ook niet zo gek lang. hè. Ik geloof dat ze alles bij elkaar net uh, twee albums heeft uitgebracht. Veel successen, maar veel te kort. Dit is Paul Krack. Am I in that dream? Kom ik voor in jouw dromen... Aan de opkomst van het fenomeen de compact disc zal tot lengte van dagen de naam van de groep de Dire Straits verbonden blijven. In 1985 sloot de groep een miljoenencontract af met de fabrikant van deze cd's. Tijdens een wereldtournee die de groep in ruim een jaar naar 25 landen zou brengen, stelde de Dire Straits zich op als felle pleibezorgers voor de nieuwe geluidsdrager. Dat staat in dit cd'tje. Oftewel, zij waren degene die de, de compact disc, de cd, heel erg gepromoot hebben. En er staat er verder nog in. De New Wave Band, zoals de Dire Straits ook wel genoemd werden, maakte dankzij het technisch geperfectioneerd spel en weergeloze techniek bij uitstek de staat in de sfeer betekenen. Here I am again in this mean old town. You're so far away from me, you're so far away from me, you're so far I just can't see You're so far away from me Yo so jaren van de Dire Straits, dat ze waanzinnig bekend waren. En dit is uit de tijd van Sandra en Andres, dat ze waanzinnig bekend waren. Een liedje wat geschreven is door Chip Taylor, die ook niet meer weg te denken is uit de popwereld, uit de countrywereld, uit de Amerikanen wereld. Hij is nog steeds actief. Maar dit is één van zijn eerste nummers, Storybook Children. You've got your world, and I've the man. My... And it's a shame To grow God has been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 Ik jullie allemaal een heel gelukkig kerstfeest en een fantastisch nieuwjaar. Ja, de sint is weg, dus het mag nu. Hè? Je mag tegenwoordig nu weer kerstnummers gaan draaien. Nog een paar weken en dan is het zover. Er worden veel nummers uitgebracht wat betreft kerst. Maar er zijn, maar er, er, zijn er maar een paar die ik echt heel erg mooi vind. Onder andere deze. Just let's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 his way, he's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gone a far to see a plain deer. So I am offering this simple phrase to kids from one to ninety-two. Although it's been said many times. Een song geschreven door Mel Trom en Robert Wells. En het verhaaltje gaat dat deze twee heren in, in Florida zaten, midden in de zomer. Het was er bloed, bloed, bloed heet. En toen zei de ene tegen de andere van, laat ons nou eens even naar binnen gaan. Want het is hier zo erg warm hier buiten in de zon. Hij ging naar binnen, ging achter zijn piano zitten en begon zomaar wat te pingelen op zijn piano. En toen kwam er ineens zo uit, Jack Frost nipping at your nose. En toen zei hij, dat zou fijn zijn in deze warme tijd zo heel even een, een koud puntje te voelen en daar kwam dit, dit liedje uit de Christmas Song, midden in de zomer geschreven. En ja, dat gaat wel vaker, hè? want de, de cd's die moeten toch op tijd in de winkel liggen zo eind november, begin december moeten ze in de winkel liggen, dus dan moeten ze ergens midden in de zomer wel opgenomen worden soms dan wordt er een studio compleet omgebouwd tot kerststal met kerstbomen en al erin, om de sfeer maar vast te leggen en dan kan het ook gebeuren dat zo'n cd al eerder in de winkel ligt en dat hebben wij meegemaakt in, in Frankrijk wij gaan regelmatig naar Frankrijk toe, zoals u weet, als u vaste luisteraar bent van het programma Muziek hier. En ik kwam daar een CD tegen van Roche Verzijn. En toen dacht ik bij mezelf: van dat lijkt me wel een, een kerstalbum zo te zien aan het fotootje. En daar staat ook op: L'Album de Noël. Prachtige muziek staat erop. En moet u zich eens voorstellen: rijdt daar een Nederlandse auto midden in de zomer door Frankrijk heen. Raampjes open en deze muziek op de speler. Die Fransen zullen wel denken, nou, nou, die Nederlanders. Hey, écoutez, les couchettes, Annonçons la joie de chaque cœur qui va, au royaume du bonhomme Sous la neige qui tombe, le traîneau vagabonde.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 La peau, sa canne son foulard Il semble nous dire d'un ton bon Ne voyez-vous donc pas qu'il est tard Il livrait tout de même Près du feu, je t'emmène Allons nous chauffer dans l'intimité Au royaume du bonhomme hiver en wij uit Volle Bosma meezingen. Met die raampjes open daar midden, midden in de zomer door Frankrijk heen rijdend. Ik draaide daarnet de Christmas Song en uh, dat werd uh, gezongen door uh, Kenny Rogers. Het komt van een CD'tje uit 1984 alweer. Kenny en Dolly, zo heet deze CD. Prachtige nummers staan erop en dit. Dit is misschien wel mijn all-time favorite. Ik draai hem elk jaar wel een keertje hoor. Kenny en Dolly, the greatest gift of all. Jo Iglesias, wou ik zeggen. Nee, het is Enrico Iglesias, de zoon van de grote Gullio. En uh, Do You Know is eigenlijk de officiële titel. Maar iedereen kent het meer beter als uh, de pingpongsong. Een stukje live in uh, het programma Muziek Carrier. Pau de Leeuw. En hij doet het samen met Rut Jakot. Mijn blik af. Ik denk aan jou. Ik heb je al zo vaak gezien. In mijn droom Ik vraag me af Waar ben je nou Als jij eens wist Wat ik je zeggen wou Blijf bij mij Blijf bij mij Blijf bij mij Na nou, zoveel goeds Kan ik je niet meer laten gaan Blijf bij mij Blijf bij mij Staat, dus ik vraag je, blijf bij mij. Je denkt aan mij, de buitenwereld heeft altijd gezegd dat wij, bij elkaar horen als de zon en de maan. Maar nu jij hier bent en nu ik hier ben, blijkt de wereld stil te staan. Van het ene lijf naar het andere lijf. Dit waren Rutja Kot en uh, Paul de Leer. Blijf bij mij. En dit is dan weer de formatie Bluff. Die is ook live opgenomen. En het heet gewoon laag bij de grond. Het was uh, bluff live met laag bij de grond. Maar weet je wat? Laten we nog maar even doorgaan met live. Ik heb hier nog voor je klaar liggen, Frank, boeien met de verleiding. En Froger and Friends. You've got a friend. Ik ga niet weg. Blijf erbij. Er komt nog een nieuwe muziek er hier hoor. Na de boodschappen en het nieuws. Hey, je praat, maar je praat En je kijkt, maar je kijkt zonder iets te zien. En je antwoordt zonder iets te vragen. En je lacht, maar je ogen doen niets meer. De oh, ik de in de donker. maar kast in het See, my easy to see